Vijf uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een Kamermeerderheid staat achter de missie naar Koenders. Regeringspartijen VVD en CDA konden ook rekenen op de steun... van de oppositiepartijen GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP. GroenLinks-fractievoorzitter Sap sprak van een zware afweging... maar verwees naar de toezeggingen die het kabinet heeft gedaan... en benadrukte dat die moeten worden nagekomen. Premier Rutte zei in het debat dat hij daar persoonlijk garant voor staat... Hij zei ook dat er een moment kan komen dat hij voorstelt de missie te beëindigen als afspraken worden geschonden. De regering van Egypte heeft aangekondigd hard op te treden bij demonstraties tegen het regime van president Mubarak. Naar verwachting wordt er vandaag massaal gedemonstreerd na het vrijdaggebed. Sinds dinsdag zijn er in grote steden betogingen. Egyptenaren eisen dat president Mubarak na 30 jaar aftreedt. De Egyptische Nobelprijswinnaar El Baradei doet vandaag mee aan een demonstratie in Cairo. Twee leiders van de Moslimbroederschap zijn door de politie opgepakt... volgens aanhangers omdat ze opriepen tot demonstreren. In Indonesië zijn zeker zeven mensen omgekomen bij een brand op een veerboot. Tientallen passagiers zouden nog vastzitten op de boot... die vanuit Java onderweg was naar Sumatra. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Aan boord waren zo'n 200 mensen, de helft van de passagiers is gered. De brandweer probeert de brand te blussen vanaf een schip naast de veerboot. De politievakbond NPB is ongelukkig met de gang van zaken rond de aankoop van het nieuwe politiepistool. Gisteren maakte minister Opstelten bekend dat de firma Six Sauer het nieuwe dienstwapen zal leveren. Volgens de NPB zijn de politie en de bonden nooit door de minister op de hoogte gesteld van zijn keus. Bovendien hebben mensen die de wapens hebben getest een voorkeur voor een ander pistool, zegt de politievakbond. Het weer, het is helder, het vriest in het binnenland een graad of 5. Overdag veel zon en maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Goedenacht nog een uur te gaan in uh, Nachtzuster. En dat betekent dat we nog een uur de tijd hebben... om jouw vragen voor te leggen aan de luisteraars van Radio 1. En om een aantal vragen die nog openstaan te beantwoorden. Dus bel vooral naar 0800-1121. Mail ook vooral naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. En uh, het is ook leuk als je mee kunt praten in de chat. Dat kan via www.nachtzuster.net. En dan kun je op de site daar links ergens aanklikken... dat je wilt chatten. Dan vul je in en dan kom je terecht in een warm bad van chatters. Maar als je op de radio je verhaal wil vertellen, moet je echt bellen. Naar 0800 1121 en doe dat vooral als je heel veel verstand hebt van vitamine, als je weet waar zeezeiler Henk van der Velden uithangt. Als je weet hoe het zit met de huwelijkse tradities bij Roma's als je meer weet over vogels, bijvoorbeeld waarom ze bruine ogen hebben en of dat ook echt zo is. Hè? 0800 1121. En die ene vraag van Ed staat nog open. Ik vergeet hem steeds voor te dragen. Maar um, hij wil graag weten wat er met je lichaam gebeurt als je te weinig vocht binnenkrijgt. En hoe dat in zijn werking gaat bij een verstervingsproces. Want dan wordt er eerst gestopt met het uh, geven van eten en daarna met het geven van vocht. En wat is dan de invloed op je organen en waar is het het ergst? Nou, zo'n hele uitgebreide vraag, was het ook? En weet je daar meer over te vertellen, dan ben je van harte welkom om ook te bellen naar 0800-1121. Nou, de invloed van vocht op je lichaam en meer over vitamine, het wordt wel allemaal heel physical, hè? Oh, er is nu zo'n televisieserie uh, op uh, dinsdagavond. Die heet Glee. En dat gaat over een musicalgroepje. En daarin zingen de studenten dan de hele tijd bestaande liedjes. En het afgelopen seizoen zat Olivia Newton-John daar twee keer in. En dat vond ik zo prachtig. Mensen is geen spat veranderd. En uh, zong daar ook dit nummer. En dat brings back een heleboel memories. Een um, physical dus van Olivia Newton-John is dat. Um, ja, Je kunt nog steeds bellen hè, met vragen en antwoorden naar 0800-112. 2, 1. En uh, Jaap deed dat ook. Jaap, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, met uh, Jaap. Ja. Uh, u had het over de Roma's. Ja. Uh, ik was een aantal jaar geleden was ik, uh, aanwezig bij een bijeenkomst bij uh, de partij van Nederland transparant de bekende Paul van Buiten zat erbij... En toen uh, kwam de dame die bij hem ook die partij zou leiden. Dat, dat is de vrouw die zich al zich gaan bezighouden met uh, de Roma's. Ja. Uh, had zich daar kennelijk behoorlijk in verdiept. Alleen wat ik later begrepen heb dat ze kennelijk zo in duur geweest. Dat ze uh, zelfs uh, de, de kas van die partij geplunderd heeft. <lacht> en net zo zolang het knokken is geweest om op een van die haar gelijk te krijgen. Ja. En dan komen de, de Roma's dus heel slecht in beeld. Ja. Want ze had inderdaad bij die bijeenkomst, waar het was ook, daar was ook tv aanwezig en radio aanwezig, ook alle kranten waren aanwezig en ik denk dat het daarna, als zoiets gebeurt, dan ze, het hele gebeuren maakt ze wezen kapot. Je ja. wordt daar ook niets meer gehoord van. Nou, er is natuurlijk heel, heel verschrikkelijk veel te doen geweest... rondom uh, de Roma's in Nederland. Nou, maar ze was heel actief, heel heel actief erin. En toen met Paul van Buiten erbij. Want die was de eerste man ja. eh, bij, bij de bijeenkomst. Ja. En dat was dus uh, het begin ook van die uh, Nederland Transparant. Die laat ja. ook uh, met de, uh, de, de, de, de Tweede Kamerverkiezing mee zou doen. Ja. En op een of andere manier heeft ze kennelijk zoveel ingevoerd gehad... dat ze heel het gebeuren met die partij uh, sparen, ja, ze konden zich naar trekken. Want zei ze zeiden ik ga me alleen maar bezighouden met de Roma's. Ja. Nou, en dan bleek ze dat daar dus heel weinig mee gebeurd is. Ja. En daar natuurlijk kennelijk me ook dat er ook daar ook niet meer van gehoord is. Alleen wat je dan hoort, dat de Roma's kennelijk heel, er zijn er heel veel met de nodige problemen, maar als je het op die manier doet, dan wordt het natuurlijk niet best. Nee. Dat is degene wat ik ervan weet. Ja, maar goed, het heeft helemaal niets te maken met de vraag natuurlijk. Nou, het zou toch, als je dan toch traditie, en je wilt dan toch een aantal dingen uit, van de Roma's naar buiten brengen. Ja. Nou, dan was dit niet dat, bij, uitstek de gelegenheid uh, geweest om dat soort ja. dingen te doen. Ja. Ik, uh, ik, ik, uh, ik zou uh, ook echt een stukje naar moeten kijken waar die vrouw dus, dus, dus heten. Maar toen was ze inderdaad uh, heel, dat, dat, was, dat was het onder het dakstadion, maar heel veel mensen waren daar aanwezig. Zij was ook aanwezig, want ze hadden daar ook een, het woord gevoerd. En daarna zijn pas die verwikkelingen uh, licht aan haar kant, richting de Roma's. Uh, waar zij, dus is wat ik net zei, uh, ze probeerden dus daar, uh, zei uh, ik van buiten, uh, ik ga, die zou zich dus, uh, bezig met corruptie. Ja. en uh, Daar kreeg die, hij als het ware geen kans voor, omdat zij zou zeggen, nee, uh, de Roma's gaan voor. Nou, denk wat wel, dat ja. was, er, was, er, was ja, dankjewel Jaap. Ja, maar goed. Goedendag, <laughs> Dag. Jeffrey. Goedemorgen, Goeiemorgen het. Hallo. Ik wil het hebben over het vocht in het lichaam. Ja, nou dat is mooi. Vocht, vocht is belangrijk voor de stofwisseling en voor de afvoer van de afvalstoffen het overbodige dingen. En in de zomer houdt het vocht ook je lichaam koel, cool, want hoe minder vocht je hebt, hoe dikker je bloed wordt. Dus alles gaat dagen, en je kan ook een hersenfout krijgen als het bloed te dik is. En het punt is dat, uh, dat vocht een soort van zelfreiniging van het lichaam. Want de mens bestaat ongeveer uit 99,99% ,99 uit water. Dus een mens kan je wel zonder eten stellen. Maar als je een paar dagen niet helemaal niet zou drinken... zou je of bewustloos raken of in coma raken. Dus je bent dan volledig van de wereld af. Ja. Omdat je hele lichaam minder gaat werken en minder actief wordt. Nou, dat is duidelijk. Maar, wat, maar stel nou dat je echt langzaam maar zeker uh, uh, geen vocht... Uh... Er is steeds iets minder vocht tot je neemt. Wat gebeurt er dan het eerst met je lichaam? Nou, het punt is, uh, de, de, als je volgt met zijn gebruikt, dan ga je minder plassen. Dus die plas blijft dan binnen en die gevaarlijke stoffen blijven in je lichaam. Dus je kan je of in het raken of je krijgt zelfs een bloedvergiftiging. Dat het uh, al bloed uitgehaald moet worden. En je moet verspoeld worden je bloedvaart. Daarom krijg je weer nieuw bloed. Dat is zo'n Hmm. Ik een ja, alleen ik vraag me af of dat het eerste gevolg is. Ja, je... meestal wel. Want kijk, het lichaam, water is belangrijk voor de stofwisseling. Want als je gaat eten moet je ook veel drinken, want dan is, wordt je maag minder belast. Want als je bijvoorbeeld eet en je drinkt weinig, dan heeft je maag wat meer moeite. Dan wordt toch je spijsvertering en je maag belast. Dat kan ook gevolgen hebben. Als je te weinig drinkt bij het eten. Ja. Ja, maar, maar, maar, maar de vraag is eigenlijk een beetje van welke organen gaan het eerst... Uh... Nou, meestal de, meestal de nieren eerst, omdat de nieren zorgen voor de reiniging van het lichaam. Dus als die nieren niet meer werken, dan, gaat je, bedoel, minder, dan blijft die afvalstof die er dan eigenlijk eruit moeten blijven in je lichaam. Dan ga je als waar jezelf vergiftigen, dan vergift je jezelf. Ja. En dan kan dat wel in zeer extreme gevallen, kan toch toevallig binnen een korte tijd overlijden betekenen. Want dat gebeurt ook bij versterven. Dat was die andere vraag. Ja. Er wordt ook minder vocht toe. Op een gegeven moment is je lichaam niet meer actief en dan stopt er helemaal mee. Dan ben, je, dan ben je er geweest. Ja, <laughs> dat breng je heel mooi, moet ik Oh. Ja, <laughs> dan ben je er geweest. Maar weet jij welke organen het eerst begeven? Want ja, ik Nou, voor mij, mij is je hart. Want je hart, als je bloed dun is... Je moet al dat bloed dan, dan rondpompen, je ja. je hart, als je bloed te dik is, dan heeft je hart moeite. Dan gaat je hartpunt afbreken of je hart stroomt over. Dan komt het uit je mond. Eeuw. Hebba. Ik heb dat meegemaakt bij mijn moeder. Mijn moeder had ook last van een lekker hout En toen ze overleed kwam allemaal bloed uit haar neus en uit haar mond. Oh Jeffrey, ja daar moet je niet om lachen. Ja maar, kijk, kijk ik lach een beetje want het is zo talmatie dus ervaren. Ja ik weet het. Om te overlezen. Ja, ja, want als die een... humor niet er had, was ik al dood geweest of is naar beneden gesprongen van hoge flat. Nee, je hebt helemaal gelijk. Een beetje lachen mag wel. Um, het is, het is, uh, ik, ik vraag me af, het is misschien helemaal heel raar om de vergelijking te maken... maar ik heb een uh, kat gehad, met een, uh, uh, die had dik bloed. Mm. En um, uh, daardoor moest zijn hart zeg maar, zo zijn best doen. Een hart is een spier, hè? Ja, want die spier die, die, die, die stuurt bloed door. Maar als je dat bloed niet doorgaat, gaan die spier overbouw Ja, maar Dan het wet, daardoor werd hij... Als een spier harder moet werken, wordt hij dikker. En dat hart, die hartspier werd zo dik dat er geen bloed meer door het hart kon. Nee, want dan wordt de spier wordt dan stijf, dan werd het hart niet meer optimaal. Nou, hij werd gewoon te groot. Maar, de, maar dan kreeg je bloedverdunners, om het, allemaal even, het verhaal even rond af te maken. Dat is allemaal goed gekomen. Maar ik kan mm. me voorstellen, dus jij denkt dat het hart is het eerste is wat, uh, wat daar heel erg last van krijgt? Van ja, ik van. ja het, je leven staat minder meer op het spel dan raad je dat Als je hart niet meer stopt, ja. dan de nier, zijn er vol op vergiftigd. Dan, uh, dan uh, ga je op uh, dood of je raakt in coma, zelfs bewusteloos. Ja. Nou, ik vind het een naarpraatje. Dankjewel dat je het wel even door wilde geven. Oké, okay, zeg, succes met het programma. Ja, je blijft interessant luisteren. Heel goed. Ik ga mijn best doen. Van hetzelfde, ik zal het ook doen. En zal ze zeggen, oh, ik doe mijn best. Dan God of de rest als je best doet. Nou, dan ik is het goed. Dan, dan komt het in ieder geval goed. Een goede dag ja, nog. Van hetzelfde, dag. Dag, Jeffrey. Pff, wat een verhalen zeg. Ik ga lekker een uh, nat plaatje draaien, heb ik besloten. Het uh, heet Sweet Surrender en het is uh, van de band Wet Wet Wet. Down. It's only begun, yeah, yeah. One new is all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 And with that,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 Wet, wet, wet was dat. Ron, goeiemorgen. Morgen, dag, gast. Hallo. Hallo. Moet je alweer aan het werk? <laughs> nou, strekken nog. Ik zal het je vertellen. Het is de eerste keer dat ik luister. Ik uh, luisterde eerst naar het oog, uh, of, uh, met het oog op morgen. Ja. Toen we twee uur naar Bram van de vlucht zitten luisteren. Ja. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga nu slapen. En toen hoorde ik een dripprogramma en dan, ik ben nu nog steeds wakker. Dus yes! Ja, dat een, vandaag een <laughs> dramadag, denk ik. Oh, daar <laughs> doen we het allemaal voor. Mensen wakker houden. <laughs> ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik ben gebroken gewoon. <laughs> Echt, ik ga me een beetje persoonlijk verantwoordelijk voelen voor alle verkeersongelukken op vrijdag. Nou ja, ik, ik hoef niet de auto te rijden. Dus, oh, is... nou ja, dan is het goed. Hé, hey, wat leuk. Dan ben je echt al drieënhalf uur wakker omdat je, terwijl je van plan was om te gaan slapen. Dat vind ik toch leuk. Ja, en dan heb je zijt bezocht. En je had het ook nog aan het begin van de uitzending. Had je het over je haar? Nou, ik heb je haar even bekeken. Laten zo. Gewoon wat gewoon stijle haar. Gewoon zo laten. Gewoon lekker laten melkboerenhonden haren. Ja, geen ja. krullen. <laughs> gewoon stijle haar. Ja, maar er valt ook niks mee te beginnen. Dat was de kloof van het hele melkboerenhondenhaar. Ja. ja, ja. ja. Maar jij bent dat luisteren en ondertussen ook nog research aan het doen naar het hele programma. Ja, ja, ja. ja. Nou, prima. Ja, ik denk, een beetje aan het researchen. Ja, ik moet weten naar welk programma ik luister, toch? Maar dit is de eerste keer dat je luistert. Nee, dit is echt. Ja, de eerste keer en uh, ik zat een beetje met mijn mobiel te spelen en nog een beetje, een beetje spelletje te doen op de achtergrond. Hè. En dan duurt het drieënhalf nou. uur en dan denk je, ja, nou, nu ga ik eens een keer bellen, want ik weet een antwoord. Nou, eigenlijk twee. Oh. Uh, dat is wel een beetje opvallend, want het is niet Henk van der Velden. Dus oh, dat is, het is, het is het Henk Ter af... Het is ook niet Henk Ter Velden, oh. het is Henk de Velde De Velde oh. Ja, ja, dat zou ik Henk als kampenaar is... moeten weten natuurlijk. Ja, ja, ja nou ja, goed ja. Um, die, um, zijn, la uh, zijn laatste, um, ik, ik weet niet precies waar hij nu is hoor, uh, dus ik ga geen flauwkulverhalen vertellen. Maar het laatste waar hij dus is gesignaleerd uh, met zijn boot is in Alaska. En um, toen heeft hij um, doorgegeven op zijn webblok, want die houdt hij bij, dat hij in januari zou terugvaren naar Nederland. Dus hij is onderweg. Maar ja. waar hij op dit moment nu precies is, dat moet je me niet vragen. Even kijken hoor, want ik kreeg daar ook wat mail over. Maar ik vind het altijd uh, prettiger om er iemand over te spreken... dan uh, alleen maar mailtjes te gaan zitten voorlezen. Dat is voor niemand leuk. Maar ik kreeg inderdaad ook dat hij... Hij was in 2007, is hij aan deze reis begonnen. Kreeg ik. En dat hij toch had besloten, want dat zou een reis zonder einde zijn... maar dat hij toch had besloten dat hij in 2011 thuis zou zijn. Ja, dat klopt. Dat ik, uh, via internet heb ik er even bij uh, gehaald. Daar ben ik ook dus het afgelopen half uur mee bezig geweest. <laughs> ja, zo, zo denk je, ik ga slapen. Hè? Zo zit je helemaal in Henk de Velde. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus ik weet niet waar hij is op dit moment. Maar hij zou ergens in januari zou hij zijn terugreis gaan aanvangen vanuit Alaska. Want dat was het laatste punt waar hij dus uh, was. En hij komt terug naar Nederland. Maar wanneer? Ja. Geen idee. Moet je hem niet vragen. Nee, oké. Okay. Nou, maar dat weten we dan in ieder geval. Waar hangt Hij uithuis hij nog niet in Nederland? Maar hij is nee. onderweg. Ja, en mocht okay. hij luisteren en hij denkt bij zichzelf: ja, ik lig gewoon in mijn bed en ik zit ook niet op programma te luisteren. Dan moet hij even bellen, want dan ben ik aan het huis. Ja, <lacht> nou, ik ben thuis hoor. Nee, even ja, kijken. Okay. Thuis, slaap ik, op <lacht> ik heb hier een, uh, een berichtje van Rolf. Die schrijft: Even kijken. Hij is deze winter te laat voor een doorsteek via het Panama-kanaal. Het is uh, uh, niet zo dat hij daarna verlangt is... een Hollandse huisje op de wal te kruipen. Maar op zijn weblog schrijft hij inderdaad... met een bezwaard gemoed ben ik in 2007 vertrokken. Met een blij gevoel kan ik in 2011 zeggen dat ik weer een doel heb. En na thuiskomen volgen dan weer kortere expedities. Nou, hij moet de keuze ja. nog ma maken: een noordwestpassage, een stilplekje in Noorwegen, of een zijrivier van de IJssel. Dat kan ook nog. Nou, dan komt hij bij mij langs in Kampen. Dat zou kunnen. Nou, en ook Kampen. Ja. Dat is een mooi plaatsje. Ja, dat is het ook. Nou, nou dan uh, even kijken. In Canada zit hij. Uh, Alaska. Oh, hier staat Canada. Oh. Ja. Hmm. Nou, ergens daar. Maar hij is nog op reis ergens. en onderweg naar huis. Nou. Ja, maar wat ja. veel interessanter is, ik oh. heb namelijk ook nog even wat... Uh, te, we laten Henk, laten nu even gaan, want dat weet je niet exact. Ja. Wat we wel weten is over de Roma's. Dat ah. heb ik ook even opgezocht. Ah. En ik heb daar een, een, een, een, uh, ik heb iets gevonden op internet. Het ging over een spreekbeurt die iemand heeft gehouden <laughs> jaren geleden. Een spreekbeurt dat ging... van de elfjarige <laughs> Johan. Ik gaat het niet weten, ja. maar het gaat in ieder geval over de Roma's. Nou, prima. En wat ik, uh, um, uh, wat ik daar gelezen heb is dat, uh, want er was ook een vraag over daarover. Hè? Er, er was een jongen en die had een, een relatie met iemand die kwam uit de groep Roma. Ja, yeah. ja. Nou, hij is verliefd op een Roma meisje. Ja. En vroeg zich af aan wat voor. Ik, volgens mij vroeg hij zich gewoon af waar hij aan vast zat met dit meisje qua huwelijkse tradities. Ja, nou, er zijn dus drie uh, vormen. Uh, de belangrijkste vorm is uh, binnen de Roma's. Um, om met elkaar te gaan trouwen, is dat je elkaar moet beminnen. Oh. Dat staat er ook echt letterlijk. Ja. Uh, als je dat dus niet hebt van beide kanten, dus niet dat je elkaar niet, uh, of, dan gaat het dus helemaal niet door. Okay. Maar uh, dan komt het. Het is dus met de meeste huwelijken trouwens zo. Ja, ik, ja. Vind het, ik vind het een beetje, ja, zoiets, ja. ja dat is toch geen logisch. Ja. Aan. Alleen vanuit de Rome hebben ze daar dus. Uh, um, als dat dus inderdaad zo is, dan zijn er drie vormen. Ja. Of de beide families geven, uh, die zeggen ja, dat is goed. Wat ook kan, en dat gebeurt echt binnen de Roma's, is dat de man de vrouw koopt. Oh. Ja, echt waar. En de derde is, en die is wel een beetje uh, excentriek moet ik eerlijk zeggen. Het kan ook gebeuren via ontvoering. Het, oh. Wat ik nou zeg, dat, dat is gewoon echt waar, hè? Ja, maar het is ook uh, vooral niet om, um, om Gert aan te moedigen. Hè? Het is niet nee, de bedoeling niet dat te hij er gaat ontvoeren. Nee, niet Hij mag er wel kopen, vind ik. Ja, hij mag er wel kopen. <laughs> en en uh, dat is in die... Uh, want het, de Roma's komen oorspronkelijk... Uh, dat is een zigeunervolk, hè. Ja. En je hebt meerdere uh, zigeuners. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen groep. <laughs> en wat dan eigenlijk precies als je gaat trouwen... Hoe dat feest dan in elkaar gaat zitten. Yeah. Dat is weer per, per uh, groep, per Roma-groep, is dat weer verschillend. Oh jee. Uh, dus bij de ene kant heel erg uitbundig zijn, en bij de andere, ja, dat is, laten maar zeggen, per groep. Want je hebt natuurlijk zoveel groepen binnen die Roma's, is dat, is dat gewoon verschillend. Staat er niet iets bij over de Bulgaarse Roma's? Want daar uh, komt zij vandaan? In, uh, Bulga ja, er stond er iets bij over Bulgarije en de Roemenië. Hm. Ik heb ook begrepen dat er hier nog een paar duizend uh, hier in Nederland over zijn. Ja, ja, hoort ook uit, ja. En. Ja, dan, uh, de, maar hij kan alles, uh, laat maar zeggen, vinden op internet. Dan moet hij wel even goed zoeken. Ik mij stond Ja, het hij heeft geen gaat, computer, he? daar, zijn, daar komen wij dan uh, oh, ja. In, ja. De, in de picture. Ja, mocht hij, uh, mocht hij het hele stuk willen, want het uh, is een, een, een vrij uitgebreid stuk. Er We staan wel meerdere stukken op internet. Dan moet hij dat maar even via jullie doorgeven. Dan kan ja. het eventueel worden uitgeprint en dan wordt het even aan hem opgestuurd. Oh, dat is oh? lief. Ja. Nou, mocht hij nog wakker zijn, dan moet hij dat maar even laten horen. Nee, die slaapt hoor. Denk je? Ja, het uh, is best wel lang geleden al, hè? Ja, dat is een heel ja. pleitje geleden. Nou, dat scheelt uh, jou dan weer een hoop geprint en opgestuurd. Maar de mensen die nog wakker zijn net als jij, die weten dan in ieder geval hoe het ongeveer zit. Ja, dat is de laatste keer, hoor. want uh, ik, heb al, ik heb al stiekem in mijn agenda geschreven volgende donderdag nacht weer, maar... Ik kan het echt niet verantwoorden, dit hoor. Nee, dat kan echt niet, hè? Je moet ook dat nog functioneren niet. op vrijdag natuurlijk. Ja. Dat kan <laughs> maar je niet kunt wel het ook gewoon terugluisteren via internet. Er zijn mensen, ik begrijp dat de mensen... die gaan smiddags om vier uur met een glaasje wijn... gaan ze het nog terug zitten luisteren. Het lijkt me echt verschrikkelijk overdag. Maar ja, zijn mensen die het leuk vinden. Nee, precies. Je moet erbij zijn. Hè? Nou, tot volgende week. Ik bel je wel even om een uur of twee om te checken of je nog wakker bent. Is goed. Is afgesproken. Oké, okay, tot volgende week, Ron. Oké, okay, afwit. Dank je wel. Hoi. André. Astrid. Hallo. Met André. Ja, ik rijd op het moment op de snelweg, dus ik weet niet of het allemaal goed te verstaan nou, is. Nou, je klinkt niet onaardig. Oké, okay, dankjewel. Nee. Ja, ben je Ben je uh, met de vrachtwagen? Of, uh... we zijn, nee, nee, nee, we zijn met de wagen naar Schiphol, want uh, we gaan naar de duivenolympiade. Wat zeg het nog eens, waar ga je naartoe? Wij gaan naar de postduivenolympiade in Polen. Niet waar. Ja. De postduiven Olympiade in Polen. Juist. En dat is één keer per twee jaar. En dat is dit weekend. En is het altijd in Polen? Nee, dat wordt net als bij de Echte Olympische Spelen. Wordt er wordt door de landen over geknokt. Hè? Om ja geknokt figuurlijk dan hè. Ja om die Olympiade te mogen organiseren. Dus toen bekend werd dat, uh, dat er gevoetbald werd in uh, Rusland en Qatar, toen zaten jullie van, ja, maar wanneer is de, waar is de volgende ja, postduivenolympiade? Dus Ruimschoots ruim van tevoren bepaald en <laughs> vastgelegd. Dus waar is die over twee jaar dan? Uh, ik weet, maar dat durf ik niet 100% zeker te zeggen, ik dacht in China. China, dat wordt een ja. dure retourtje. Ja, ja, ja, ja. Maar je moet iets over hebben voor je alpje, hè? En wat doen die duiven op die Olympiade? Nou, op de Olympiade worden... Oh. Sorry, er worden de duiven tentoongesteld. Ja. He, van ieder land worden de beste duiven tentoongesteld. En in een andere klasse worden mooie duiven die toch goed kunnen vliegen ook tentoongesteld. Dus dat is een soort bis En zijn er ook nog de slimste duiven, of niet? Wat zijn er? Sorry? De slimste duiven. Of gaat het alleen maar om uiterlijkheden en... Uh... Het, nou, die, die slimme duiven hebben bewezen dat ze op de wetvluchten heel goed presteren. Ja, ja. En die andere categorie, de zogenaamde standaardklasse... die moeten naast goed presteren ook nog eens heel mooi ook zijn. Ook ze uh, goed uitzien. Ja, ja, ja. ja. Hey, en maar, hebben jullie ja. ook duiven bij je dan? Ik heb geen duiven bij maar oh. Er zit wel een van die duiven van ons, die zit al in Polen. Die zijn al van tevoren weggebracht. Die is op eigen kracht dan naartoe gegaan met zijn rugzak. Dat wordt door de organisatie gedaan, hè? want wij, wij hebben dus ook één van die duiven in die klassen zitten, die naast goed ook mooi moeten zijn. Oh, wat spannend. En dat is ons lievelingsduifje Blue Pearl. Blue wie? Blue Pearl. Blue Pearl? De blauwe parel. Ach. <laughs> maar we hadden het over de, duik, over de ogen van de vogels, hè? Ja, ik kan hier nog wel uren over doorpraten. Ja. Ja, ik ook, hoor. Daar ja, ja, was dat ik is, al bang voor. is een passie, hoor. denk eraan. Ja, nou, daar wil ik je straks nog even over spreken. Okay. Maar vertel eerst even over de ogen, inderdaad. Nou, want eh, die de te praat, ja. ik, wij gingen onderweg naar Schiphol, dus daarom zei, ik heb ik altijd radio in aan staan. Maar ja, s'nachts niet zo vaak, want dan slaap ik meestal, hè? Ja, maar ja, nu maar niet, Maar in ieder geval, he? toen hoorde ja. ik van dat eh, vogels alle bruine ogen hadden, of dat was de vraag dan, ja. maar in de postdijven is dat helemaal niet zo. Oh. Postdijven die hebben zo'n gevarieerde ogenkleur, de ogenkleur wordt bepaald door de iris, hè. dat is het kleurgedeelte van het oog, zeg maar, mm -hmm. en dat varieert bij, bij postdijven van heel licht geel, het gaat over in bruin, gaat, en we hebben roodogers, we hebben... Grijsoogers. We hebben zoveel verschillende kleuren. Maar dat heeft in de postduivensport dus helemaal geen waarde voor goed zijn of zo. In maar... alle kleurschakeringen zitten goede en slechte duiven. Maar ook niet qua mooiheid, zeg maar. Qua de, de, die... schoonheid ook niet. De, de structuur van het oog, daar wordt dan wel naar gekeken door de keurmeester, zeg maar. Ja. Die iris die moet heel mooi gestructureerd zijn uh, wij zeggen dan in onze vaktaal, het moeten bergjes lijken, hè? er moet heel veel diepte in zitten wow. uh, de geleerden zijn er niet over eens of dat ook nog iets met kwaliteit te maken heeft maar dat wordt dan graag gezien maar het gaat om de kleur het heeft in, in de, als betekenis in de duivensport helemaal niets uh, alleen de scharkering is gruwelijk gevarieerd. Maar die blue pearl van jullie, hè? Ja. Wat voor kleur oog heeft hij? Dat is een grijs En de, Dat een heet ook gewoon allemaal zo. Daar zit de, de overhand van de kleur, de dominantie in de kleur van die iris, is dan grijs tot paarsachtig, zeg maar. En, en dan, en dan uh, zit hij daar in Polen en dan komt er, een, uh, uh, de, uh, komt er een jureringstoestand. Dat zijn dan waarschijnlijk drie mensen met een kladblok. Of een iPad ja, dus, tegenwoordig? Ja, er zijn officiële uh, standaarden voor, dus speciale labels waar verschillende onderdelen op staan. En die worden dan door vijf verschillende keurmeesters beoordeeld. En dan gaat het erom, dus de totale ploeg, uh, of, die, ja, of die kan winnen. En, en dan kijken ze ook of die Ierissen als bergjes hebben. Ja, of die mooi gestructureerd zijn, maar de kleur van hier iris is dus niet belangrijk. Maar bijvoorbeeld heel belangrijk bij duiven is natuurlijk het vleugelwerk. Ja, het vleugelwerk. Ze moeten met een vleugel, moeten ze dus naar in Kunnen werken, paren. ja. En daar mag er geen, omdat het schoonheidsverkiezing is, zeg maar, mag er natuurlijk geen foutje in zitten, er mag geen teken van de strijd in zitten. En hoe ja, schat als... je de kansen van Blue Pearl in? Uh, van de Nederlandse ploeg denken wij niet zo hoog, oh. <laughs> omdat uh, in de voorselectie bleek wel dat er links en rechts toch wel tekenen van de strijd in het gevecht te herkennen was. <laughs> Kijk, als je weet dat de Blue Pearl in deze twee jaar tijd ongeveer zo'n 15.000 kilometer gevlogen heeft, yeah. uh, waarvan 7.000 kilometers Binnen de prijzen, ja, dat is een beetje moeilijk om dat zo allemaal één voor drie uit te leggen. En maar dan kun je je voorstellen dat er op die terugwegen, eh, dat er dus van alles kan gebeuren. Hè? Regen, eh, ja, een beetje, als je, als je je niet fit voelt dat er een tekentje aan komt in de pluimen. Eh, dus er kan van alles misgaan. Oh, oh, maar, oh. Ja, het is, maar ja, deze blauwperel, een, een, een, dat Basie is, dat daar, daar kunnen wij wel, wel dagen over spreken. Ik, ik ben nu 62 en ik heb vanaf de zevende de duiven. Nee, maar ik hoor, ik hoor, bij jou. Kijk, Blue Pearl, die heeft dus 15 miljoen miljard kilometer al gevlogen. Hoeveel? Ja, veel. En, Heel veel. Ja, en is in een, tijdens al die vluchten behoorlijk door de jaloerse... Green Pearl en Red Pearl in zijn, in zijn veren geprikt. Dus nou nee, ik... dat toch weer niet. Nee, nee, je moet het zo voorstellen. Dat verenpak wordt continu vernieuwd. Eh, eh, dat is de natuur. Hè. Ieder veertje groeit eh, om de beurt aan. En je kunt je voorstellen, als een duif even niet fit is, dat er een heel minuscuul eh, tekentje in die pennen komt. ...dat het niet goed gegroeid is. Nou, En daar let natuurlijk de keurmeester ook op. Ja. Maar wij, wij hebben dus eigenlijk een beetje een krakkemikkige duif... ...hebben wij naar Polen gestuurd voor de duif olympiade Ja, nee, bij ons zijn het echt, echt topatleten. Zo moet je het ook zien ja, in de ja, ja. Maar ja, dat is een heel ander onderwerp. Daar komen we misschien nog wel eens een andere keer weer terug. Maar nu ik je toch spreek... Wat zei je? Nu ik je toch spreek... Ik heb dus duiven op, het, uh, op mijn platje... Oh, je plaat? Ja, maar daar hebben wij zelf als duivenliefhebbers ook een hekel aan. Ja. Die verwilderde beesten, daar zijn wij helemaal geen liefhebber van. Kijk, daar wil ik ook nog even op ingaan. Ja, wil je even afstand van nemen, van de verwilderde ja, duiven. Kijk, ja, kijk, als u ons sportteam ziet, ja. die trainen op uur en commando... Ja. en die komen op een seintje meteen uit de lucht terug in het hok... en rusten verder de hele dag. Het zijn brave dus, duiven. Dat zijn echte, echte atleten die volgens een schema gaan werken. En als ze verdere vluchten gaan maken, dan laten we ze langer trainen. Net als een puur als een, een afstandsloper. Ja, ja. Kijk, en ik, ik heb een heel leuk systeem. Ik hoef niet te roepen als onze duiven thuiskomen. Nee. Ik hoef niet te fluiten als onze duiven thuiskomen. Bij mij staat er een zwaarlicht op de kooi. Ik word wel landelijk, dus er heeft niemand last van. En zo gauw als het zwaarlicht aan zit, weten de duiven, nou moeten we naar binnen. Ach, en dan komen ze ook braaf. Ja, dat is allemaal heel bijzonder. Maar ja. dat heeft niks met de kleur van de ogen te maken. Hè? Nee, maar ik wil gewoon graag weten hoe ik van die stomme duiven afkom. Van die stomme duiven, ja. ja dan kan die... ik helaas ja. eh, zo via de radio natuurlijk zeker geen antwoord op, geven. Oh, want het, maar er is... zijn, als het echt uh, overlast is, kun je toch uh, via de gemeente waarschijnlijk wel uh, de, de gemeentelijke diensten daarvoor inschakelen. Ja, maar en en wij hebben dat ook maken ze dood. Wij krijgen een slechte naam, hè. Ja, deze duiven verpesten het voor Blue Pearl. Dat is absoluut waar. Ja, onder waar. andere wel, ja. ja. ja. Kijk, eh, eh, nog een heel leuk voorbeeld. Toen ik vroeger nog in de in, in, in eerste woonde in de rij, ja, hadden wij ook duiven, toen kwam de buurvrouw naar me toe. André, André, er zit een ons in het ventilatiekanaal. Ik zeg, Maria, dat kan niet, meid. Ik heb er van die kroontjes van die op laten zetten. Nou, ik ging meekijken. Wat zat er in het ventilatiekanaal? Een bus. Ja, die mensen kennen geen verschil tussen ja, een, een mus en een duif bij wijze van spreken. Nee. Nog een, nog een leuker voorbeeld. Als je een poepje op de ruiten ziet, zeggen ze altijd als je een duivenmelker in de buurt woont. Of een duivenliefhebber zal ik dan maar zeggen. Een melker is een wordt, eh, Dan zeggen ze van, die verrekte rotduiven. Eh, die schijten alles onder. Maar... Ja. Ja. Een postduif die maakt een keuteltje, dus zo'n mooi rond bolletje. Ja, hoe kan dat eh? nou? Waarom maakt een postduif nou een ander keuteltje dan Omdat die vieze dikke duiven? Omdat die heel dikke goed duiven... gezond zijn. Die, oh, die maar... hebben een zo'n goede begeleiding. Kijk, die, die spetters, dat zijn van eeuwen en wereld enzovoort. Nee. En dan zeg ik altijd nog, ik doe dus lezingen over duivensport bij vrouwenorganisaties of bij ouderen, dat maakt allemaal niet uit. En dan zeg ik altijd nog, dames, wat hebben jullie toch geluk? Dat koeien niet kunnen vliegen. Ja, ja, ja. Dat is een bekend ja? grapje, André. Ja. Ja, <laughs> maar het is dus niet zo dat de, de meeste vogels bruine ogen hebben. Dat kunnen we dan. dan kunnen we in ieder geval de vraag van Dieter beantwoorden. Inderdaad. En ik probeer Dieter ondertussen te bellen. Want ik heb nog steeds de vraag van John waar die ze kraaien vandaan had. Maar wat ik me nou afvroeg is. Denk je dat het helpt als ik een nep, een nep kraai op mijn platje zet? Uh, dan zou ik liever een ja. nep uil erop zetten of een, oh. een, een, een afbeelding van rolvogels of zo. Ja, denk je dat een nep uil, dat ze daar een beetje van... Ja, uh... want dat is de, de natuurlijke vijand van de duif. De uil nou niet de hek, maar de rolvogel wel, hè. Oh, maar de uil... De uil de, je komt eerst met de uil, maar de uil niet echt, want ik vind, ik vind zo'n sneeuwuil op mijn dak vind ik best leuk. Ja, misschien helpt dat ook wel. Hè? Maar oh, je moet de zitplaatsen niet aantrekkelijk maken. Dat wil zeggen dus zeker niet bijvoeren. Nee. Eh, eh, ik weet niet of het een platje is bij jou, een balkonnetje of wat dan ook. Ja, het is zo'n binnentuintje, zeg maar. Een binnentuintje. Ja, ja. Dan, dan zou je. Ja, dat is ook maar een noodoplossing eigenlijk. Iets met, met, met wapperende dingen. aluminium strips ja. of zoiets. Eh, of eh, aluminiumfolieachtige iets. Ja. Eh, misschien dat het helpt. En een kat helpt ook, hè? Nou, ja, dat, normaal heb ik een hele agressieve kat wat dat betreft. Ja. Maar dit zijn zulke dikke duiven die zeggen: echt van nou, weet je, wat, wat, wat, wat kom ja, je doen, kat? Nou, zijn het zijn waarschijnlijk eigenlijk houtduiven of zo. Ja, dit, dit staat er niet op, hè? Nee, nee, nee. nee dit is heel onhandig. Die soort is wel herkenbaar. Zo'n hele dikke, ja. brutale duif is het. Met een wit randje om de nek? Oh, Dat zou ik eens kijken morgen. Ja, dat moet je maar eens goed bekijken. Maar dan. Uh... Goed, aluminiumfolie en een uil op het ja, dak. Ja, misschien zo, heten, hè? iets in die geeft, iets schrikachtigs maken. Ja, nou hartstikke goed. Ik wens jou heel veel succes met Blue Purrel. Ja, dankjewel. En uh, wacht nog heel even, André. Blijf nog heel even hangen. Dieters? Ja, hallo. Oh, okay. oh Dieters, uh, ik hoor net van André dat het in ieder geval bij duiven helemaal niet zo is dat ze allemaal bruine ogen hebben. Ja, dat hoor ik, dat hoor ik ook, ja. Dus de vraag is uh, daarmee wel beantwoord, hè? Nee, maar ik bedoel, uh, waarom hebben uh, gewoon vogels over het algemeen, vooral bruine ogen en vooral kraaien dus. Oh, dan komen we weer op de kraaien. Oké, okay, nou dan hebben we het qua duiven in ieder geval afgerond. En Dieter's uh, John wil nog weten waar je je kraaien gekocht hebt. Je hebt niet gekocht, je brengt ze naar mij toe. Oh, je bent van de kraaienopvang? Uh... Nee, als oh. zij uit het nesten vallen, uh, ze weten dat ik... Uh, als ik gek ben op kraaien, dan. Uh... Oh. oh, dus dat is nog een goede tip voor John: dat hij het gewoon eventjes moet verspreiden in de omgeving, uh, dat hij een kraaienliefhebber is. Ja. Oké, okay, dankjewel Dieters. Kom mekaar. Dag. Doe. Nou, André, ook heel erg bedankt en heel veel uh, succes en uh, groetjes aan Blue Purl. En mocht je nou volgende week rond twee uur nog wakker zijn, <laughs> ik geloof het maar niet. Uh, ik wil zo graag weten hoe het afloopt met Blue Purl. Daar kan ik wel een mailtje sturen, denk Ja, een mailtje stuur een mailtje naar nachtzusterapenstaartje Oké. Okay. Niet vergeten. Prettig uitzending. Succes. Bellen. Dag. dag. Ah, ik ben er moe van, van het hele duivenverhaal. Um, nog 18 minuten te gaan, dus je kunt nog bellen naar 0800 1121 uh, Het vitamineverhaal hebben we nog niet uh, afgerond. En volgens mij verder alles wel... Of mocht je nog iets toe willen voegen over de vogels met de bruine ogen... en dan vooral van toepassing zijnde op de kraaien? Bel dan even 0800-1121. Dit is Nelly Vertado en I'm like a bird. Met bruine ogen trouwens, deze Nelly.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 En I'm like a bird was dat. Ik krijg een mailtje van Gerrit van Keulen die mij erop wijst... dat uh, de, het antwoord dat werd gegeven voor vijf uur over wat um, een liter luchtweeg... toch niet helemaal correct is. En dat eigenlijk het antwoord dat daarvoor gegeven werd... Wel bijna correct was, geloof ik. Want um, er werd een kleine rekenfout gemaakt. Want 1 kubieke meter is 1000 liter en geen 10.000, vertelt Gerrit. En dan wordt dus 1 liter lucht geen, um, uh, even kijken, 0,1225 gram, maar 1,25 225 gram. Ik denk aan nou, dat moet ik toch nog even melden? Want nu zijn er mensen die helemaal met verkeerde kunnen kennis uh, over de aardbodem uh, wandelen. Nou, als je hierbij Dank je dankjewel, Gerrit. En um, dan ga ik nu uh, met een andere Gerrit praten. Ja, Gerrit? Okay. Ja, ja, het is de vol Gerrit's uh, ja, vannacht. Dat is een oude naam, hè? Uh, de oude naam? Gerrit, hè? Is dat zo? Ja, mijn vader heette ja. zo. Gerrit? Ik ben, ja. ik ben zelf uh, al in de 70. En. In die tijd was het Jantje, Pietje, Klaasje, Gerrit. Ja, dat, ja, ja, dat, een... uh, dat, dat is inderdaad de generatie ook van mijn vader. En hij liet ja. zich ook nog wel Gerrit noemen. Doe je dat ook? Ja. Ja. <laughs> Zeker. Nou, en wat had je ja, over de... Ik heb, ja, Volgens. ik heb een antwoord op die kraaien. Oh. Want ik heb zelf vroeger van die kraaien gehad. Ja. Ik vond ze wel mooi toen. En uh, je, hebt, je hebt verschillende kraaien. Oh. Je hebt raven. Ja. En dat noemen ze ook kraaien, dat zijn een, een veel grotere soort kraaien en kerkkraaien, maar je hebt ook kouwtjes. Ja, van die kleintjes en dat, van ja. Van die kleintjes, en maar, dan gaat het over die ogen, ja. maar een, een, een koutje bijvoorbeeld, die heeft blauwe ogen. Oh, dus dat, dat verschilt hele... in de maat gewoon. Ja, dat is een, een, een, een hele een, een mooie, eigenlijk een mooie vogel. Oh, hij grapt alles weg, maar het is een hele mooie, het is een hele mooie vogel. Zijn, zijn, zijn, zijn veren uh, part is ook een, een, een, is, is zwart met een blauwachtige gloed eroverheen. Oh ja. ja. Heel erg mooi. Ja. Alleen een kraai wordt een beetje onderbelicht. Ja, maar je hebt ook. Een, ik komt misschien een beetje uh, door, de, door de, de films en dergelijke, maar ik vind het ook een beetje. Het lijkt een beetje een agressieve vogel. Uh, hij kan agressief zijn. Maar hij kan ook heel erg lief zijn. Ja, want het zijn, kunnen ook echt huisdieren zijn, toch? Ja, ook volledig. Je ja. kunt ze jaren hebben in huis. Ja. Maar nu... Alleen op, ja. op, op een gegeven moment, dan komt er een paar tijd. En dat is dan in de voorjaar. En dan kan die wel eens wegvliegen. Want dan ziet je die andere, andere kraaien vliegen. Ja. En dan wilde die zelf ook jonger hebben. Of dan gaat hij erachteraan. Ja. Maar een, een, een andere kraai, die grote kraaien. die hebben allemaal bijna allemaal zwarte ogen. Ja, zie je? Nou, dat is precies de vraag inderdaad. Ja. En die, en die koudjes die hebben blauwe ogen. En dat is een bijzondere mooie kleur. Maar het zijn rotzakken. <lacht> ze stelen gewoon. En alles wat klimt. Ja. Alles wat glimt, dat nemen ze mee. Ja. Ja, dat, dat doen ze. Dat doen ze. Ja. En, dan, en dan brengen ze ergens heen. Op een plek waar hun, uh, hun dat leuk vinden. Nou is het zo dat ik John aan de telefoon had... die heel graag uh, uh, een tamme kraai wil hebben. Ja. Heb jij nog een suggestie waar die er eentje op de nou, kop kan tikken? Nou, ja, heel makkelijk. Dan moet je gaan... Uh, eindelijk naar een, een kasteel. Een kasteel? Ja, die hebben bijvoorbeeld in... In Doorwet, bij Oosterbeek, daar heb je een kasteel. Kasteel Doorwet. Ja. En dat is niet alleen daar, maar dat is bij elk, elk kasteel, daar hebben ze van die, ja, van die inhammen. Ja. In, in dat kasteel. Kantelen. Ja. Oh. En, dan, en daar gaan ze naartoe. Ja. En uh, ze hebben, uh, dan is er een paasje en die blijven, de hele leven lang blijven ze bij elkaar, totdat er eentje, gaat, uh, eentje doodgaat. Ja. En, en, die, en die leggen de die die die eieren en, en daar komen de jongen uit. Oh. En daar kun je, en daar kun je want uh, daar kun je die koudjes eruit halen. Ja, dat mag. Oh. Want, want het, is geen, het is geen vogel die uh, bescherming eigenlijk heeft. Oh. Nee. Nou, ik vind het nogal wat hoor. Ja. Ik wil het, ook weer niet mensen allemaal op strooptocht sturen, daar een beetje bij kastelen een beetje eitjes leeg gaan lopen nee, peuteren. Nee, dat weet ik. Dat is en, ook weer en, niet te doen. en in huizen, in schoorstenen. Je moet gewoon bij iedereen even in de schoorsteen kijken. Ja, nou kijken niet, maar je kunt ze op de schoorsteen kun je zien zitten. Oh ja, natuurlijk. Ja, een en, en, en, en er zijn mensen bij, die hebben er een rooster op gemaakt. En dan kun je er niet, uh, niet naar binnen gaan. Maar je hebt ook van die mensen, die hebben gewoon uh, die schoorsteen. En dan duiken ze naar beneden toe. En halen we wegen de schoorsteen. Uh, hebben ze het nest en dan leggen ze de eieren en de jongen komen eruit. Maar aan de andere kant, ja, nou, als je dat doet en, en je maakt de schoorsteen niet schoon, dan, dan, heb je, dan heb je last met uh, open haard. Maar als je gewoon een duif even door de schoorsteen haalt, heb je ook een kraai? Ja, bijvoorbeeld. <lacht> <lacht> maar het is, het is een hele aparte vogel. Ik vind ze heel erg. Je kunt uh, die vrouw die kun je, die kun je heel ver tand krijgen, ja. dat, ze, dat ze alles uh, eigenlijk uh, met je doen. Of ze gaan op de mm. fiets, dat had ik vroeger, en dan had je het op de schouder en dan gingen ze gewoon op de fiets mee. En waarom heb je nu geen koudje uh, meer? Nee, ik, ik, ik ben al 72 jaar, ik vind... Oh. Ik vind het genoeg. Nou, André was, is ook in de 70. Die is nog onderweg naar Polen met een uh, gehavende postduif. Een thuis, ja. Ja. ja. En, maar een, een postduif is weer wat anders, hè? Ja, precies. Nee, dat ja. is meer dan duidelijk, hoor. Ja. Veel, veel, ja. Met een postduif, uh, dat is eindelijk een vriend van je. Hmm. Als je, als je. Als je goede postduiven hebt... Ja. Ja, dan... Uh, die, die doet alles voor je. Ik, uh, ik hoorde vogelbewondering in je stem. Ja ik, vind, ja, ik vind, ik vind, ik, ik, ik heb zelf ook vogels ik heb zelf uh, uh, van die, van die, van die, die, pap die papegaaien. Ja. Alleen ze maken een enorme herrie. Ja. Maar <lacht> verschrikkelijk gewoon. Ja, en dan eerst maar willen dat die papegaai praat en dan praten ze eenmaal en dan maken ze veel lawaai. Ja, maar ja, dan moet je een grotere papegaai, ja, maar ik heb van die kleintjes van die arapolissen. Oh ja, ja. En de, die zijn groen met rood. Ja. Maar als, als jij als je gaat uh, telefoneren met iemand... Ja. Hun wil er bovenuit. <laughs> dus... Ja, dat heb ik. Ik heb wel eens uh, iemand aan de telefoon die heeft een papegaai. Die hoor ik dan ook op de achtergrond. Ja, Zerf die hoor je op, ja, ja. Die op de achtergrond. Ja. En, en, en het zijn zeer intelligente beestjes. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een kanarie erbij zet. Wat doen ze dan? Dan gaan ze, die, dan gaan ze aan die poten zitten te vreten. Oh. En dan was zo'n kanarie die wat. Die een poot kwijt. Ja, en die wordt daarbij denk ik heel ongelukkig. Ja, die wordt ongelukkig. Dus is een mooie, ja. mooie noot aan het Die moeten gewoon bij elkaar blijven, die twee. Goed, nou dat lijkt me duidelijk. Dank je wel voor de ja. bijdrage. En ja, ik wens naam. je nog een goede ja. nacht. En ik wens je nog een hele goede rij te kampen. Ja, dank je. <laughs> ja, dan, op, dan oppassen, want het is 5 graden onder nul. Ja, maar het is niet glad, hè, want het is droog. Oké, okay. ja, ja dat scheelt wel. Ja. Maar ja, er dus hebben misschien wat plekjes bij wat nog een beetje nat is. Ja, oké. Okay. Ik, ik zal niet uh, slipperen. Nee, doe me niet. Oké, okay, doei. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. <laughs> Dag. Willy? Ja? nacht. Ja, sorry, we belden je weer wakker, want je was de enige ja? die de laatste vraag nog kon beantwoorden. Is dat zo? Ja. <laughs> ik denk, ik praat nee. nog even gezellig door met de vorige bellen, zodat je even bij kunt komen, maar het heeft niet geholpen. Nee, dat maakt niet uit. <laughs> maar de vitamines, want uh, er is nog één iemand die zit nog bij de radio, dat is Ja. Die zit echt trillend van spanning. Van, wordt mijn vraag over de vitamines nog beantwoord? Ja, ik zal het heel kort houden. Je hebt gewoon uh, natuurlijke en onnatuurlijke vitamines. En ook oh, wat even ben ik vanaf. <laughs> ja, gemerlijk. Ja, nee, je bent er nog. <laughs> ja. Ja, ben um, even over natuurlijke vitamines. Dat kun je vastpakken, dat kun je zien. Dat zijn sinaasappels, uh, kiwi's. Dat zijn de natuurlijke vitamines. Daarna heb je de fabrikaten vitamines en die zijn chemisch. Ja. ja. Die zijn gewoon gebaseerd op uh, de natuurlijke vitamines. Nou, die stappen ze overal in. En hoe zien die eruit dan? Uh, de natuurlijke vitamines... Uh... Nee, de chemische vitamine? Oh, de chemische. Nou, kijk... En een chemische vitamine, dat is, is uh, a, niet zichtbaar, b, wel, wel zichtbaar als je gewoon een microscoop uh, erop zet. Ja. Yeah. En, en uh, ja, hoe ziet dat eruit? Uh, ja, net zoals bijvoorbeeld als je een druppel bloed onder het uh, yeah. onder een microscoop legt, dan zie je ook een bepaalde waarde. En als je een chemische uh, vitamine onder een microscoop zet, zie je dat ook. Dan zie je een bepaalde structuur. En waar maken ze dat van? Waar maken ze dat van? Ja. Oeh, de, de chemische... Ja, dat is gewoon een bepaalde formule die, uh, die ze in, uh, uh, in een fabriek uh, uh, laten toedoen. En dan maken ze gewoon uh, van natuurlijke vitamines, onnatuurlijke vitamines. En waarom, waarom doen ze dat dan in een pilletje en niet in een uh, snoepje? Nou, ze doen het ook in snoepjes. Je hebt genoeg snoep. Je hebt van, van die kouvitamines. ja. Nee, je hebt ook, uh, je hebt ook gewoon snoepjes. Uh, oh met ja. vitamine C in zitten. Oh ja. Ja. Hmm. Nou, ik, ik hoop dat Nelly een beetje tevreden is, maar ik denk dat hij al lang al omgevallen is. Ja. <laughs> ja, ik ook wil Willy zeggen, ja. <laughs> nou, hoe is het met Johan? Die wist ik een beetje. Het is heel goed met Johan. Ik heb hem gisteren nog gesproken. Die vermaakt ja. zich prima daar in Groningen. Ja, ik kan zolderen. Ja, ik zal hem de groeten doen. Ja, doe maar. Oké. Okay. je nou, dankjewel. Ik zou zeggen, doe je ogen weer dicht. Ja, doe ik. En ga je vandaag iets met vitamine eten? Ja. Wat er dan? Nou, ik heb nog een banaan liggen en ik ga nog wat sinaasappeltjes kopen. Oh, maar dat zijn vooral natuurlijke vitamines, heb ik net geleerd. Ja, precies. Ik hou die van die van die chemische. Het was <laughs> ook oh, okay. niet goed opgenomen het lichaam. Dat is het punt. Nou, dan uh, gaan we toch maar weer over op de sinaasappels en de bananen, inderdaad. Het allerbeste. Ook voor de scheurbuik bijvoorbeeld. Ja, Nou, dat hadden we net niet, maar dat is fijn om te horen. Dankjewel, hè, Willy. Dag. Dit was nacht, zuster. Dag. Nachtzuster. Dag.